Uur. Dit is door al meegens met het NOS-journaal. In het laat van 2016 zijn er honderden cyberaanvallen geweest... op de Nederlandse overheid en bedrijven. Dat zegt directeur Bertolet van de AIVD tegen 1Vandaag. Vooral Rusland probeert volgens de dienst door te dringen... tot geheime documenten van de regering. Bertolet vindt dat een gevaar voor de democratie... maar noemt het zinloos om stappen te ondernemen tegen het land. De computeraanvallen kwamen verder uit China en Iran... De grondwet moet worden uitgebreid om homoseksuelen en gehandicapten beter te beschermen. Dat bepleiten D66, PvdA en GroenLinks. Ze willen dat deze groepen expliciet worden benoemd in artikel 1 van de grondwet, dat discriminatie verbiedt. De partijen kwamen al eerder met het idee, maar hebben dit aangepast na overleg met belangenorganisaties. Het lijkt erop dat veel andere partijen het voorstel steunen. De ChristenUnie en de SP hebben het opgenomen in hun verkiezingsprogramma... En ook het CDA-Congres stemde onlangs voor. De Italiaanse kustwacht heeft de afgelopen dagen voor de Libische kust bijna 1800 vluchtelingen gered. Gisteren werden zo'n 450 mensen uit vijf boten van zee gehaald. Woensdag werden in 13 boten 1300 vluchtelingen ontdekt. Bericht komt op het moment dat op Malta een EU-top begint. Daar komt ook het vluchtelingenprobleem aan de orde. Een botsing van een goederentrein op een aantal lege wagons eind vorig jaar op de Maasvlakte was de schuld van de machinist van de trein. Hij reed door, terwijl hij geen groen sein had. Dat zegt een woordvoerder van DB Cargo, de eigenaar van de trein... tegen RTV Rijnmond. De machinist miste s ochtends vroeg een rood sein... en botste op een aantal lege wagons die daarop ontspoorden. Het weer bewolkt, soms wat motregen. In de loop van de middag droog, vooral in Zeeland en Brabant ook wat zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgenochtend droog, smiddags regen en wat kouder dan vandaag. En ook zondag is het wisselvallig. De ZFM verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. De A22 beverwijk richting Velsen is bij de Velsen-tunnel afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. Omrijden is niet zo moeilijk. Dat kan over de A9 door de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 You can. You can. Ja, ik ben er wel, maar ik hoor jullie steeds onderbroken. Ja. Dus ik, ik hoor één kort toontje met geluidje en dan is het weer op. Nee, maar nu is het goed. We nee, hebben <laughs> je erin. De muziek was wel goed tot het eind. Maar deze stem uh, vanuit Veendam, vanuit het epicentrum, ja ik hoor jou niet. Ik zie je wel praten trouwens in beeld. <laughs> ik hoorde nu een klein geluidje, maar kan niet horen wat je zegt. Nu beter? Was Niks beter. Ik hoor met onderbrekingen af en toe een geluid, maar geen woord. Nou, dat <laughs> gaat er wel eens een de mist in, zeggen ze dan. hè? Ik hoor de piepjes. Nou Luisteraars, onze excuses voor het Als we het nog een keer doen, dan pakken we de zaak op en bellen. we het nog een keer. we hadden leuke Nou, gewoon niks. Dag André, tot later misschien. Dag André, dat hoorde ik wel. Dag André, tot later misschien. Als ik praat en de mensen horen het op de radio. Ja, ik kan wel een uurtje lullen hoor, dus maakt pak me niks uit. O, oh, hoor. hoor je mij nu? Nou. Hij is hangt mij, André. Doe maar. Ja, nou, de, de, het nieuws van de... Hennie, ik kan Henny niet horen als hij vragen stelt, dus ik begin maar... Een, ik had een klein lijstje gemaakt voor als uh, de, het programma mij vraagt om iets over wielrennen te zeggen op de ZFM. Um, nou, de, de, het nieuws van de afgelopen week is natuurlijk dat... Uh, in de ronde van Dubai is Kittel, die heeft twee keer de etappe gewonnen. Eh, achter zijn uh, waaier, waaronder uh, Nicky Terpstra. Oh nee, Nicky, die zit in Valencia, sorry. En eh, Kittel heeft twee etappes gewonnen. Degen Kolp heeft een andere etappe gewonnen. En gisteren kreeg Kittel van Grifko van Astana een elleboogstoot, omdat hij maar die waaier liet dat dus niet toe en uh, zoals wij weten van het wielrennen, als je in de waaier zit dan kun je mee en als zit je niet in de waaier dan ben je geflikt en die kreeg een elleboogstoot in zijn gezicht en uh, op zijn jukbeen uh, uh, werd op zijn oogkas uh, kreeg hij een flinke wond uh, kittelgewond na de wedstrijd het team van Astana excuses gemaakt aan Kittel. Kittel zegt nu van uh, dat excuses niet geaccepteerd je moet met je poot aan je stuur blijven en we niet slaan. Nou, zegt Grifko, jij hebt gespuugd en je met je brede schouders geprobeerd tussen de waaier te brengen en bij mij dus niet. Overigens is Grifko zeer goed gezien in het peloton en Kittel niet. In de ronde van Valencia won gisteren Tony Martin de veelvoudig wereldkampioen tijdrijden. En alleen vooruit, een lastige etappe. Um, een stukje bergop. En dan in de afdaling moet je zien dat je wegkomt. Nou, dat lukte hem dus. Quintana werd tweede. Dus die steekt zijn neus aan het venster om deze ronde al te gaan winnen. De ronde van Valencia. Uh, Havik en Stroetinga hebben in de Zesdaagse van Kopenhagen... weer het podium gehaald. Een derde plek. Ze hebben echt een revelatie uh, deze winter uh, van dit geweldige team. En uh, we mogen trots zijn en dagelijks op Waf... ...te zien natuurlijk alle filmpjes en foto's die we maar te pakken kunnen krijgen... ...voor deze helden van de wielersport, de baansport. Nou, de Ronde van Mali is aan de gang, of je dat nou leuk vindt of niet... ...maar het staat op WAF en... Uh... Dat, ik, ik vind het fantastisch dat de, wereld, de wielersport de wereld verovert. Hè? Met de groene gedachten in het achterhoofd. En de problemen met transport in vele landen in het achterhoofd. Is deze sport natuurlijk logisch. Uh, Theo Bos komt weer terug en hij gaat op de baan rijden. Hij is inmiddels 33. En uh, ik vind het een fantastische keuze. en een, een, een geweldige sportman. Ik kwam nog even tegen in Rotterdam tijdens de Zesdaagse. Hij zei ik ga op de baan rijden weer. Nou, we zullen hem in het wereldcircuit weer zien, want dat is natuurlijk wel lekker. Hè? Al die World Tour baanwedstrijden zijn over de hele wereld. Nou, dat is toch een prachtig leven. En verder kwam de discussie weer op gang over het motortje in de racefiets. Nou, ik heb alles tevoorschijn getoverd en op afgeplaatst wat er over gepubliceerd is. En uh, nou, dan zeggen sommige mensen wel, het bestaat niet. Maar ja, dan zeggen ook mensen dat de mensen niet op de maan hebben gestaan. Dus uh, dat motortje bestaat en dat motortje dat werkt. En of wielrenners dat ooit hebben gebruikt, is de discussie. Het zij zo. Maar ik wens jullie nog een zeer fijne dag. Dit was het nieuws voor deze week. Zie waf En uh, ik ga weer, uh, zoals dat heet, waffen. Hennie, veel succes. En Jos... Veel plezier achter de knop. Ik zie je daar. Ik zet je in beeld. Ik denk, ach, oh, wat een nou? Wat zei zo, nou, kan gebeuren, jongens. Hé, hey, graag tot volgende week. En, um, nou, een plezierige dag nog. En ik ga nog een kopje koffie inschenken. Dag. Dag, bedankt. Dus we gaan gewoon lekker door met het programma. Dank u voor het luisteren. Tot zo meteen. There ain't no point holding back desire. Still gonna get you. Strangers on a train driving through the night. Soon overtakes you. If someone feels the same as you.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 Out for anything if we try enough. Let the beat in on a feathered wing. Martijn, je was al onderweg naar de studio, maar we hebben je kunnen bereiken, je bent thuis nu. Ja, klopt. Je bent wel heel ver weg. Ik, ik hoorde je niet goed, maar nu hoor ik je denk ik wel. Mooi menu Peter. Wat zeg je Mooi menu Peter? Ja, praat maar nou. door. Wat heb je voor nieuws? Jij bent te verstaan door de luisteraars. Ja, dat is goed, dat is goed, dat is goed. Ik... Ik ga het erin gooien. Um, nou goed, afgelopen weekend hebben we in de zaterdag Dirk derde meegemaakt. Pvc um, de schoot het Arno Gino helemaal afgewaarden. Um, Kaja verloor, maar Zandvoort won ook. Waardoor Zandvoort, um, nou, ik wil niet zeggen het terug is in de titelrace, maar um, ja, ze staan op de tweede plek. En, uh, ja, goed, als je dat uh, twee maanden geleden gezegd had, dan hadden uh, de meeste mensen je denk van gek te um, Als we het dan toch al hebben over Zandvoort, uh, de, de nieuwe trainer is bekendgemaakt. Uh, zoals bekend, maar zijn heel veel vertrekt. Zijn contract wordt niet verlengd. Maar Ted um, Sounier, uh, op dit moment de trainer van het tweede, die gaat het overnemen. En uh, het valt me op dat uh, de, de, de reacties erop, die zijn eigenlijk heel positief. Dus uh, nou, laten we hopen dat Zandvoort hiermee uh, een goede weg, uh, goede weg inslaat. Heb je al verteld dat uh, Justin gekozen is in je top 11? Nee, nou, ja, top 17 eigenlijk. Hè. Oh, cool, um, ja. Justin die, uh, is inderdaad onze vijfde Foebenhaal uh, All-Star uh, uh, geworden. Uh, ja, die die uh, mag het uh, namens Foebenhaal nog gaan opnemen tegen het RQL 7 Sterrenteam. Ja, en tof natuurlijk. Voor die wedstrijd tegen het Sterrenteam is er ook nog een jeugdwedstrijd. En ja. we zijn met Ajax in gesprek om uh, een Ajax-team hier naartoe te krijgen. De, de onder 11-1. Dat ziet ja. er goed uit. We gaan dan uh, op twee veldjes spelen. De ene, op het ene veldje de betere en op het andere veldje de iets mindere. En dan uh, zien we de nieuwe toepassing van het voetbal voor het komende seizoen. En dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. ja Dat klinkt goed, toch? Ja, zeker. Dus dat is mooi. Uh, goed, uh, wat hebben we nog meer uh, voor nieuws? Uh, nou ja Dit is een beetje de periode van, uh, van de trainers. Hè? Onze gezelle heeft uh, de Snyders aangetrokken. Uh, Marcel Faber die blijft nog een jaar bij uh, VVH. Danny Brands, die blijft uh, nog een seizoen bij FC Valsen-Noord. Ja, het is wat dat betreft uh, spitsuur natuurlijk. Uh, Rokker de Vos blijft nog bij Geldit. Um, ja, ja, wat dat betreft, uh, er, er gebeurt een hoop. Je hoort steeds meer uh, mensen zeggen ze moeten met kerst niet kunnen wisselen. dus één keer per jaar, dat, dat doen we in de zomer. wat vind jij ja nou Ja, daar ben ik, daar ben ik, het, daar ben ik het groot deels wel, wel mee eens. Dat is, dat is um, wat, we wat wel nog leuk is om te vertellen van deze week... Ja. Uh, ...de voorraad om 123 kuppen, de poolfase, is schijnig. Ja. Uh, we speelden dinsdagavond uh, uh, hadden we de, de, de kraker om uh, de laatste plek, de laatste acht, tussen United en DSOV. United uh, won met 2-1, uh, met waardoor die, uh, uh, zich daartoe, uh, bij, ja, die hebben zich daarbij gevoegd. En dan gaan we in, uh, in uh, februari starten met de kruisfinales. En, en daar wil ik twee uithalen. De eerste wedstrijd is uh, de buurrische tussen VEW en RCA. Dat is natuurlijk een, een, een, een pikante duel. En een ander interessante duel is uh, tussen uh, IJmuiden en DSK. We hebben allebei die clubs ook gezien tijdens de polfase. En geloof me, daar gaan de vonken vanaf vliegen. Leuk man. Hartstikke ja. Nou, uitkijken naar al die leuke dingen in de toekomst, Martijn. Absoluut. En enorm bedankt voor je bijdrage weer. Graag gedaan. En tot volgende week. Dag jongen. Hoi. Hoi. S. Het is de Watertoren Sport en het is uh, tijd voor onze bekende man uit Zandvoort, Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. We gaan lekker over de Zandvoortse sport praten. Morgen Joop. Uh, ja, uh, heel hol hoor ik je. Ja, je dat, uh, weg bent. ja, dat komt omdat we niet zo precies weten door welke microfoon ik praat, maar dat maakt niet uit. Okay. Wij, als jij ja, mij maar ja, kan verstaan, ja. want wij horen jou goed. Charles is er niet, hè? Nee, wat heb... nee daar is dan... die is naar het ziekenhuis. En uh, de vervanger die belde een uur van tevoren op dat hij opeens doodziek was geworden. Ja. Maakt niet uit. Luister, Joop, we hebben genoten afgelopen zaterdag. Zandvoort speelt morgen niet. Ja, zeker. Maar wat was zeker. het mooi, zeg. Ja, uh, met name die tweede helft natuurlijk. Ja. Hè. Want toen die, die rode kaart voor Lucas de Straten viel, toen gingen ze voetballen. Nou, maar even, uh, even over die rode kaart. Want dat was absoluut nou, geen rood. Hij kreeg gewoon nee, eerder al geel. Dat was ook was geen geel. geel. Het was geel, absoluut. Uh, de rode kaart was ontzettend overdreven. Uh, hij kreeg niet eens een ge tweede gele kaart. Want we hadden al eens er eentje gehad, natuurlijk. Voor die, die, die vermeende ja. overtreding met, met die schouderduw. Uh, en ja, hij kreeg geen tweede gele kaart. Hij kreeg gewoon direct rood. Uh, het was te gek voor woorden gewoon. Uberhaupt was die man uh, heel warrig bezig. Uh, hij voelde de wedstrijd niet aan. En uh, ja, uh, misschien ben ik een beetje partijdig. Nou, dat zal wel zo zijn. Maar ik vond dat hij toch uh, in richting Zandvoort heel negatief vloot. Vond ik ook hoor. Ik denk dat jij het met mij me eens bent. Ja, helemaal met je eens. Helemaal met je ja, eens. Ja, ja. Ja. Maar ja, ze gingen inderdaad voetballen toen, uh, toen Lucas eruit moest. Ja, ja, ja. Ja, en dat uh, werd... Uh, dat werd uh... En dan heb je toch voorin twee hele snelle jongens natuurlijk. Ja. Uh, Jesse Daan en, en, en Danaisje dan Berg er net achter natuurlijk. En dat merk je wel. Ja. En, ja, en uh, uh, Koen uh, Michielsen, nee Michielsen moet ik zeggen, want hij heet Michielsen. Uh, ja, die, die doet daar gewoon lekker in mee. En die maakte schitterend tweede doelpunt natuurlijk voor Zandvoort. En toen kwam het helemaal los. Absoluut. Dat was een prachtige voorzet van Paul van der Oort vanaf rechts. En hij tikte er ontzettend mooi in natuurlijk. Deel ja, dat was echt een, echt een. wedstrijd om van te genieten? En ik, ik, ik, je hebt natuurlijk een artikel gelezen in, in de Stamfordse van de Courant en dat zeg ik ook. Dat, ja, ze zijn in, op, uh, op uh, bezoek geweest in Barcelona, hebben ze een, uh, hoe noem je dat, een trainingskamp gehad. En, en ja, ze zijn als, als herboren teruggekomen. Ja. En dat, dat blijkt voornamelijk in die tweede helft. Het werd 4-0 zelfs en toen ging ik me afvragen hoe het nou mogelijk was dat ze die uitwedstrijd met 3-2 hebben verloren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, kijk, in, aan de andere kant en, uh, hoorde ik wel later dat uh, de, de hele as van uh, IJmuiden niet aanwezig was, geblesseerd. En dat scheelt toch wel een slok op een burger. dat zijn ervaren jongens. Ja. En als je dan uh, gewoon echt drie, vier spelers in de as van het veld mist, dan heb je toch een probleem, denk ik. En dat uh, kwam er naar voren toe. ...tegen, tegen Zandvoort... ...en wij waren er uiteraard erg blij om... ...dat Zandvoort uh, uh, even een klein beetje... ...van zich af heeft doen te spreken. Jij ja, schreef in je verslag... ...de meesterlijke Milan-Berk-Begelke. Ja, ja, ja. Wat een, een speler zeg. Ja, ja. Het was echt grandioos... ...als hij uh, in die verdediging... Uh, in de man op zijn plaats zette... ...maar niet alleen in de verdediging... ...ook in de aanval zette hij ze goed op hun plaats... ...gaf aanwijzingen, gaf goede pases. Uh, uh, hij was gewoon voor mij de man of the match. En een tweede goede, uh, tweede goede man, uh, man of the match vond ik uh, Laatje Berg. Ja. Die, die jongen is niet te pakken, dat is ongelooflijk. En die moet uh, gewoon oppassen dat hij niet uh, schoppen krijgt van mensen die uh, niet accepteren dat ze een beetje in het ootje worden genomen. Ja. Ja. Ja. Maar ja, Arsenal versloeg Cagia. Dus, uh, we, ja, dus we, ik bedoel, Zandvoort staat nu op de tweede plaats. Hè? Ja, in uh, punten gemiddeld is, is Zandvoort beter, komt beter uit. En uh, dat uh, ja, nu moeten. Uh, in ieder geval moeten ze van VVC winnen. Ja. En dan zijn ze nog bij drie punten achter. En dan moet VVC nog één keertje uh, ergens een, een punt laten liggen. Om uh, soms ook nog uh, aan de kampioenschap te kunnen helpen. Ja. Wie maar weet, zet, he? Nadrukkelijk weer terug in de race, natuurlijk. Ja. Dus VVC moet dan passen. Hé, hey, we gaan naar een andere sport waar ook een kampioenschap gloort, namelijk jouw sport, basketbal. Basketbal, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben er niet bij geweest, dat weet je, dat was een wedstrijd. Ja. Maar Krabbendam scoorde 38 keer, moet je mij eens uitleggen hoe dat kan. Ja, 38 keer, 38 punten, hè? Ja, ja. Dat is wat anders dan 38 keer, ja, ja, maar. <kugels> want dan zit je in de 70 punten. Ja. Maar goed, ja, hij werd goed gebruikt. Hij kwam vrij onder het bord, dat was een bepaald systeem van Zandvoort, dat functioneerde uitstekend. Het uh, was een soort van, uh, simpel gezegd, give and go. Ja, en als je dan uh, onder het bord komt, je bent lang genoeg, dan, uh, dan, uh, dan gaan die punten erin. En als je dan nog hot bent ook, dan krijg je achter dat punt achter je naam. En als dan ook nog een, een uh, Ron van de Meij uh, zijn best doet en ook nog eens een keertje een paar ingooit. En die? je uh, van Jaap? F, f, f, f, f, ja, ja, Jaap ook nog. Uh, en, ja, dan heb je gewoon uh, met, met drie man heb je bijna de volledige score van het hele Zandvoort, van de hele Lions. Nee. Ja. Aan zich is dat niet goed natuurlijk. Nee. Laten we eerlijk zijn, want in principe moet iedereen uh, kunnen scoren, moeten scoren, moet zal moeten scoren. Maar uh, ja, als je dan toch nog wint en dan nog flink wint ook, ja, waar maak je, je dan eigenlijk druk om? Ik so is dat voor Zandvoort is belangrijk, belangrijk, is dat ze de thuiswedstrijd tegen Amsterdam 5 winnen. Dan, uh, ...dan gloort er een kampioenschap. Ja. Aanstaande zaterdag 7 uur in de Corfus Sporthal ...dan spelen ze tegen de nummer 11... ...dat is Wingerland. Of Wingerland. Wiering, Wieringenland. Ja, uit ja. Wieringen en Ja, Daar hebben ze drie jaar geleden ontzettend veel problemen mee gehad. Toen dus speelden ze nog een klasse lager... ...en Wieringenland werd toen kampioen. Ja. En dat was... Uh, ...Zandvoort kwam toen uh, gelijk op hoogte... ...op het eind van het seizoen stond in punten... ...in, in doelpunten boven... Uh, ...Wieringenland, maar Wieringenland werd kampioen... ...omdat één van de twee wedstrijden... ...door Wieringenland met groot verschil gewonnen was... ...en de andere door Zandvoort met een kleiner verschil. En dat uh, geldt dan bij de NBB... ...de Nederlandse Basisbordbond... ...als zijnde uh, een betere team... ...maar als jij... Een, een, uh, ...1200 punten in het seizoen maakt... ...en je krijgt er 600 tegen... ...dan heb je een plus 600... ...maar dat telt dat dan helemaal niet meer... ...en dat vind ik een beetje raar. Ja, dat is raar. Maar goed, uh, wie, wie ben ik? Nee, Zandvoort is in het, in het tennis... Altijd heel sterk, hè? Maar ook ja. voor de toekomst uh, is ja. het nu uh, zeker dat we doorgaan op dat hoge niveau. Ja, ja, ja. ja, Melissa, ja, ja. Melissa Boyden. Boyden, ja. Van een Engelse moeder. Uh, Geweldige tennisster. Het is nog maar 13 jaar en die heeft, uh, mo uh, mocht kwalificatie spelen voor een van de grootste toernooien, Misschien wel het grootste noemen voor uh, onder 14's in de wereld. Mocht zij kwalificatie spelen, daar kwam ze redelijk makkelijk doorheen. Maar als zijn de 64ste van de wereld eh, moesten ze in de eerste ronde tegen de nummer 4 van de wereld. Ja, en dat was een verschil, is gewoon te groot. ze uit te uitgeschakeld. Maar ze hebben wel dat hoofdtoernooi gehaald. En dat vind ik eh, echt een streep in de balk. Uitstekend gedaan van eh, Lissa. Geweldig, man. <coughs> ja, echt. Jij gaat zaterdag naar het basketbal? Eh, uiteraard, ja. ja. Ik ben bij basketbal zaterdag. Eh, de, ja. Het is mijn club. Ik ben vanaf het begin van erbij. Ik heb het zelf gespeeld. De, de hoger niveau gespeeld. Arbiter geweest. Uh, en ja, ik moet er dan, mag er dan uh, verslag van maken. Want dat mag ik, hè. Daar ja. ben ik uh, echt gezegend door. Ik ga zondag naar VVSB tegen HFV. Lekker dichtbij. Ja, daar kan ik me voorstellen dat je daar naartoe gaat. Ja, zondag ja, is het vrij, überhaupt uh, ja. vrij weekend. Oké, okay, man, dankjewel voor je bijdrage. Tot volgende week. Ja, graag gedaan, Henny. En uh, tot de volgende keer. Hoi hoi. Oké. Okay. I love, you just hypnotize. I just love the magic of your spell. How much joy we'll have together? Only time will tell. Met een paar korte berichten voor het nieuws van 11 uur. De organisatie van de ronde van Dubai heeft de etappe de koninginrit van vandaag afgelast. De harde wind in de woestijn maakt het onmogelijk om te koersen in de Verenigde Arabische Emiraten. Zo oordeelde de wedstrijdleiding. Dan een basketbalbericht. Icoon Johnson gaat aan de slag bij de Lakers. Magic Johnson keert terug op het oude nest. Toch een mooi, mooi nieuws eigenlijk wel. Oud ajax Cor van der Hoeven is op 95-jarige leeftijd overleden. De drievoudig international was tot woensdag de oudste nog levende ex-speler van de Amsterdammers. Hij kwam tussen 1948 en 1951 tot 52 officiële duels en vier goals. Kijken of er nog meer is. Curry helpt de Warriors langs de Clippers. Dus dat is ook een interessante en spannende affaire daar. En uh, uh, Woods, de golven, die haakt af met rug, rugklachten. En dat is allemaal gebeurd uh, op de pga Tour in de Emirates, Emirates Golf Club. Dit waren een paar berichtjes vanuit Nu Sport. Altijd helemaal op de hoogte. We gaan naar de klok van 11 uur, en we horen nu in de tweede uur weer. Dank u wel voor het luisteren. Since Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie lover and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem just smile. And people ask me how. You're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Tot zover het ritme van ZFN.